en voor spaargeld daarboven zo'n 10 procent. Daartegen is veel verzet van de Cypriotische bevolking... en ook in andere delen van Europa, heeft het plan tot onrust geleid. Nu is afgesproken dat Cyprus mag schuiven met de rentepercentages... zo meldt de anonieme functionaris. Bij een bomaanslag op een busstation in Nigeria... zijn zeker 25 mensen gedood. De aanslag was in Kano, een belangrijke stad in het noorden. Volgens ooggetuigen waren er vijf explosies. Doelwit was een volle passagiersbus die zou vertrekken naar het oosten...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 Onder andere Lens Armstrong, Michael Rasmussen, Michael Bogert en Thomas Dekker gingen zijn voor. Ten noorden van Rio de Janeiro zijn door modderstromen zeker 13 mensen om het leven gekomen. Volgens de Braziliaanse autoriteiten kan het dodental nog oplopen. Vooral het stadje Petropolis is zwaar getroffen. Daar viel gisteren in één ebmaal ruim 35 centimeter regen. Meer dan er normaal in een maand valt. En de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht.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 NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Jack van Gelder. Een bijzonder goedenavond. Het voetbalnieuws van vandaag is de komst van Ron Jans als trainer naar Pek Zwolle. Hij volgt uh, daar uh, de, aan het eind van het seizoen vertrekken de Art Langeler op. Daarmee keert een Zwollenaar terug naar zijn roots, want Jans is een geboren en getogen Zwollenaar. Daarom begon hij ook vanmiddag op bijzondere wijze aan zijn persconferentie. Maar ik sla gewoon de headlines over, want we gaan straks pas met hem praten. Uh, Laten we maar even naar hem gaan luisteren, want uh, hij heeft er zelf ontzettend veel zin in om weer te gaan werken in zijn geboortestad. Zaterdagmorgen was al iemand van Pek Zwolle bij mij van, uh, oh u bent wel heel erg enthousiast En uh, ik denk wel dat dat sowieso altijd uh, ja, bij mij past. En uh, dat wil ik ook zo houden. Zometeen praten we dus uitgebreid met Jans over zijn toekomst in Zwolle. Het Nederlands zelf bereidt zich voor op de kwalificatieduels... met Estland en Roemenië. Bij de selectie ook de teruggekeerde Westie Snijder. De aanvoerder ontbrak een half jaar in de Oranje-selectie. Maar dat wil niet zeggen dat hij geen contact meer had met de bondscoach. Van Gaal is in Istanbul geweest, dus we hebben over heel veel dingen gesproken. Maar... Dat zijn dingen die we, wel, uh, die we wel intern houden. Ik bedoel, het is niet om, uh, om, om daarmee naar buiten te treden. Inmiddels heeft Oranje de eerste training erop zitten... en we praten straks met Bas Stigler daarover. En vannacht wordt het er op of eronder voor de Nederlandse honkballers. Als er wordt gewonnen van de Dominicaanse Republiek... is Oranje geplaatst voor de finale van de World Baseball Classic. Diego Markwell is in San Francisco de werper die het moet gaan doen. Hij heeft geen enkele twijfel, want hij vertrouwt op de ploeg. Iedereen staat achter mij en ja, daarom doen we het samen. En we hebben lol, dus we hebben niks te verliezen. Zo kijk ik het. En daarom denk ik, wij hebben geen druk. Die hebben wel druk, want die moeten iets laten zien, maar wij niet. Verder blikken we vooruit op het schaatsen in Sochi. Daar wordt deze week het seizoen afgesloten met de WK afstanden. En we kijken nog verder vooruit met het WK, uh, WK roeien. Die zijn volgend jaar pas, maar vandaag was er in Amsterdam al een persconferentie. Tot 11 uur is dit NOS langs de lijn. Het voetbalnieuws van vandaag is dus de komst van Ron Jans als trainer naar Peck Zwolle. Hij volgt dus de aan het eind van het seizoen vertrekkende Art Langeler op. En daarmee keert hij, ik zei het al eerder, terug naar zijn roots. Hij is geboren en getogen Zwollenaar. Daarom begon hij ook vanmiddag op de bijzondere manier aan zijn persconferentie. Morgen had ik een keuze van wie zal ik nou meenemen naar deze persconferentie. Zal ik mijn vrouw meenemen die... Dat zeker verdiend zou hebben en ook wel, wel wilde, maar ik heb toch een andere keuze gemaakt. Ik heb gisteravond even gebeld met, met mijn vader. Uh, en dat vond ik toch wel veel specialer, want mijn vader heeft elf jaar in het, in het eerste helft al van, van Pex Zwolle gespeeld. Uh, ik ben geboren uh, hier in Zolle. Uh, uh, ik ben al uh, vrij vroeg op mijn uh, nou, tiende, elfde jaar ben ik bij, bij Pex in de in de jeugd komen voetballen. Ik uh, ben doorgegroeid naar het eerste elftal. Uh, en kom nu weer als, uh, terug als trainer. Goedenavond Ronnie Jans. We hebben jou ja, dus ja. al gehoord. Uh, ik heb een paar mooie kreten uh, eerder bij trainers gehoord. De cirkel is rond. En je bent niet begonnen met een gedicht. Nee, ik heb juist gezegd van... Uh, uh, ja, ik, ik wil daar niet te sentimenteel over doen. En uh, dat ik ben geboren in Zwolle en de opleiding heb genoten. Dat, dit, dat is niet de reden dat ik nu trainer ben van Zwolle. Maar... Het is toch wel speciaal en uh, mijn vader heeft zo genoten. En uh, dat is voor mij is dat, uh, dan geniet ik ook uh, enorm. En ik vond het ook wel mooi om hem uh, dat ook een beetje in het zonnetje te zetten. Ja, heel goed. Uh, en, en, en fijn dat je het nog kan. Laat ik het daar heel duidelijk jaloers uh, over hebben. Uh, hij is er dus bij geweest. Hij heeft daar uh, zelf gevoetbald. Jij hebt er gevoetbald. Uh, wat is er voor toekomstperspectief voor uh, Peksvolle uh, voorgeschetst eigenlijk? Wat, wat, wat wil men met die club? Nou ja, ze willen eigenlijk dat uh, Zwolle uh, een, een volwaardige uh, bespeler wordt van de heren Divisie. Dus dat je niet, uh, zeg maar, zoals uh, bij dan elke keer weer de, de heen en weer de boot uh, uh, uh, van stal moet halen. Maar dat je daar eigenlijk uh, continu in blijft spelen. En nou ja, daar zit je echt uh, wat dat betreft uh, in de beginfase. Maar ik heb dat als speler ook meegemaakt. Uh, ik kwam bij het eerste, uh, in de eerste divisie. We werden kampioen. En daarna heb ik alleen maar eerder de visie voor Paxvolle. Dus wat dat betreft zou het wel mooi zijn om uh, uh, zo'n uh, vervolg te geven. Ja, je hebt uiteindelijk voor Paxvolle gekozen. Waren er nog andere alternatieven? Nou, uh, in, het, in het begin waren er wel uh, concrete dingen. En op het moment uh, was er wel wat uh, interesse, maar geen, uh, geen concrete uh, alternatieven. Dus uh, ja, wat dat betreft maakte dat, uh, de keuze ook uh, heel makkelijk. Uh, maar ik moet wel zeggen... We, we, ja, we zijn al heel lang in, in gesprek geweest. en nou, Volgens mij iedereen had ook wel door van... Uh, nou, dat wordt hem uh, waarschijnlijk. en uh, ja, dat, uh, dat klopt dus ook. Ja, De contacten liepen vanuit, uh, vanaf december. Toen uh, confronteerde ik je er voor de eerste keer mee. Toen was ik voor het eerst snuffelen aan elkaar. Uh, oh ja. Dat warme gevoel... Uh, wat ze je gaven... Dat, dat heeft uiteindelijk toch wel de doorslag gegeven? Nou ja. Het belangrijkste is, als je trainer bent, dan wil je gewoon een goede elftal hebben. En uh, nou, ik heb sinds die tijd natuurlijk het uh, elftal nadrukkelijk uh, gevolgd. Nou, dan, uh, dan kun je sowieso uh, langer en Jaapstam een uh, groot compliment geven. Ja. Want uh, zelfs ook dit jaar uh, zijn ze weer uh, gegroeid, vind ik, in uh, hun uh, ontwikkeling. Uh, er wordt gewoon uh, goed gevoetbald. En ja, ik, ik denk dat uh, het plan dat ze hebben... Nou, dat dat, dat, dat haalbaar is en daar wil ik best bij, eh, bij zijn. Even over je eigen carrière. Uh, Groningen, Heerenveen, standaard luik, dan ga je de grens over. Uh, dat heeft niet, uh, zeg maar, uh, de honger bij jou gecreëerd van... ik wil eigenlijk in het buitenland uh, mijn voelhoorns uitsteken. Uh... Nou, dat, dat zou ik wel willen, maar niet, niet zomaar in het buitenland. Dan moet het uh, uh, sportief uh, en of financieel moet dat gewoon uh, hartstikke, hartstikke interessant zijn. En, en nou ja, um, op dit moment had ik ook zoiets van, ja, je kunt wel blijven wachten en wachten. Maar ik ben eigenlijk steeds enthousiaster en uh, dat ben ik ook heel erg. En uh, dus uh, dat, dat is op dit moment niet aan de orde. Je hebt uh, over jouw plannen ook al contact gehad met Art Langelen? Nee, nog, nog niet. Ik heb Art even heel kort uh, gesproken toen ik uh, uh, op de club was om met, uh, met, uh, met assistenten uh, te praten. Maar uh, ik, ik ben wel van plan en uh, er stond ook voor open om uh, daar nog eventjes uh, uh, bij te kletsen met, met Art en, uh, en ook met uh, Jaap Stam. Volgend jaar dus uh, Pek Zwolle. Uh, we gaan er gewoon vanuit uh, uiteraard in de eredivisie. Uh, ja. uh, is er gesproken over uitbreiding van budget? Uh, spelers die, uh, die weg moeten vanwege financiële redenen? We hebben natuurlijk de hele selectie doorgenomen. We hebben... Kijk, Zwolle, als je nu kijkt gewoon naar de begroting die ongeveer 8 miljoen is... dan, dan, dan ben je gewoon een directe degradatiekandidaat. Maar uh, Zwolle is gewoon een, uh, een club die op het moment in een uh, opwaartse lijn zit. En ja, dat uh, budget bepaalt ook uh, of je eerder visiewaardig bent. Dus dat moet omhoog. Maar die mogelijkheden die, uh, die zijn er. En dat geldt ook voor de selectie. Dat... Uh, Kijk, garanties zijn er niet, maar de intentie van de club, en zeker ook van mij, is wel omdat er volgend jaar eigenlijk nog weer net een uh, wat betere selectie staat dan, uh, dan nu. En uh, nou ja, daar beginnen we achter de schermen beginnen we daar ook al mee. En een, een teruggang richting FC Groningen heeft dat nog gespeeld, na het uh, bekend nee. worden van het nieuws van de Maaskant, nee? Nee, ik, uh, ik heb ook uh, een... Uh... Ja, dusdanige relatie met Hans Neylder en Henk Veldmaat, uh, dat ik denk dat, dat zij wel hebben meegekregen... dat uh, de periode die ik heb gehad, die wil ik, uh, dat wil ik altijd zo, uh, zo laten. Ik wil graag uh, op basis van die uh, bijna acht jaar Groningen herinnerd worden. En als je teruggaat, wordt het toch altijd uh, anders en vaak ook wat, uh, wat minder. En uh, ik, uh, ik, ik, ik, ik heb daar een geweldige periode gehad... en dat, uh, dat wil ik ook uh, in ieder geval uh, op dit moment zo, uh, zo laten... en misschien ook wel voor altijd... Ik begreep dat het, het meest lastige onderhandelingspunt is geweest... dat je een seizoenkaart voor je vader hebt geëist. <laughs> nou, dat is wel een hele lastige. Want uh, mijn vader die is uh, niet goed uh, mobiel. Uh, ziet niet zo uh, heel goed uh, meer. Dus ik weet niet of hij zo vaak bij de wedstrijd uh, zal zijn... Of, de, of, die, of je daar hem een, uh, een plezier mee doet. Want hij zit gewoon op uh, 20 centimeter van de televisie... en dan vaak ook nog met zo'n uh, speciale loop op. Uh, maar als het kan... Want hij vindt het wel geweldig om, uh, om, het, uh, om het mee te maken. Heel goed. Fijn dat hij erbij was. En heel veel succes met je nieuwe club volgend seizoen. Dankjewel, Wil. Dankjewel, ja. Jack. Goed uh. en nu een gaan van Brian Adams. Ben je klaar? Ja. Vanmiddag is de selectie van het Nederlands Elftal weer bij elkaar gekomen in Noordwijk. En daar begint de voorbereiding op de kwalificatiewedstrijden tegen Estland en Roemenië... respectievelijk op vrijdag en dinsdag volgende week. Bij de geselecteerde was ook Wesley Snijder van de partij. Bert Maaldering ving hem op toen hij zich bij Hotelhuis Huisterduin meldde. Weet je hoe lang het geleden is? Nee, jij, denk, jij wel denk ik. Half jaar? Dat is lang hè. Voelt dat ook zo? Dat voelt wel een beetje zo, Ja, ja. toch wel. En waarom dan?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 Dus, uh, wij heel Was het contact... zo geheimzinnig dan? Was dat zo uh, belangrijk geheim? Nee, maar wij hebben over heel veel dingen gesproken en dat is niet belangrijk voor de media om daar uh, mee naar buiten te trainen. Kwamen de letters W en K daarin voor? Wie kwam erin voor? <laughs> WK. <laughs> WK, ja ook. Ja. En nou, dan is het Estland in Roemenië en dan zou je zeggen van, als, de, als je de lijn, jullie, als de anderen ook, de lijn zou doortrekken, dan is dat één rechte lijn richting uh, Rio. Ja, dat is wel de bedoeling. Daarvoor zijn we hier, om deze twee wedstrijden sowieso te winnen. En dan uh, denk ik dat we een goede stap zetten richting uh, de Letters WK. Je zit er goed in, hè? Want als je afgelopen vrijdag de loting dan nou weer ziet, tegen Real Madrid. Ja, want uh, iedereen uh, dacht uh, dat het uh, Galatas azerain niet zoveel voorstelde, maar we zitten toch bij de laatste acht, ja. Ja, maar ja, ik bedoel, uh, dat kan nog alle kanten op, hè? Dat klopt. We kunnen winnen en verliezen. Ja, dat klopt inderdaad. Oranje kwam dus bij elkaar in Noordwijk voor die twee kwalificatiewedstrijden. Een paar uur later werd getraind op het veld van Katwijk... maar dat gebeurde een uur later dan gepland. Bas Tichelen, onze man bij Oranje, waarom trainde Oranje zo laat? Ja, dat had eigenlijk niet een bijzondere reden. Ik heb dat nog even voor de zekerheid nagevraagd... maar omdat alles gewoon een beetje was uitgelopen... en toen dachten ze, dan schuiven we het hele programma maar een beetje op. Wat was niet bijzonders. En uh, heeft de hele complete groep getraind... Uh, nou ja, ja en nee. De hele groep heeft wel wat gedaan. Maar het leeuwendeel in de gym van het hotel... dat is sinds Van Gaal, bondscoach, is eigenlijk redelijk gebruikelijk op de eerste maandag. En er zijn er op het veld bij Quickboys maar drie verschenen. De twee keepers, of twee van de drie keepers, Stekelenburg en Vermeer. En uh, Jermaine Lens. dat zijn de enigen die we op het veld hebben gezien. Was er verder nog iets bijzonders te melden? Nee, het is redelijk rustig... Uh, ja, er is natuurlijk het een en ander te doen rondom bepaalde spelers... waar Lens natuurlijk een van is. Uh, voor het overige kabbelt het eigenlijk allemaal rustig voort. Laten we het dan even gelijk over Lens hebben, Bas. Uh, je sprak met hem over die verrassende selectie van hem. Was je eigenlijk verbaasd toen je alsnog werd opgeroepen? Ja, eigenlijk wel. Omdat ik niet bij de voorlopige selecties zat... en raakte iemand geblesseerd en hij roept mij op. Dus dat is mooi, maar ik had het niet verwacht. Uh, ook omdat heel Nederland in de discussie dacht: Lens zullen ze wel even niet doen? Ja, maar goed. Uh, ik, ik denk dat uh, deze trainer uh, gewoon een eigen, eigen visie heeft. en uh, zelf bepaalt wat hij, uh, wat hij doet. En uh, ja, dat zal heel Nederland wel een andere mening hebben nu. Uh, maar ja, dat, is, uh, dat is denk ik niet aan mij of niet aan de trainer. Uh, strikt genomen is volgens mij de schorsing voorbij hoor, trouwens nu. Ja, dat uh, begreep ik ook nog: dat, uh, dat er werd gezegd dat ik nog steeds geschorst was. Maar Mijn schorsing is na RKC uh, is die afgelopen. Dus uh, ik mag uh, gewoon weer spelen. En uh, ik ben blij dat ik nu hier ben en uh, hier misschien uh, wat met kan gaan maken. Heeft de trainer die zei afgelopen vrijdag, namelijk bij de persconferentie, dat hij er nog wel even met je over wilde hebben? Is dat gebeurd? Ja, ik heb het met de trainer over gehad. En, uh, het is iets wat, uh, wat nu geweest is en uh, ik wil het ook achter me laten. En, uh, eigenlijk is één ding duidelijk, en dat is dat, ik het, uh, dat het niet slim is geweest en dat ik het niet nog een keer moet doen. Ja. En je bent uh... Ook in de nasleep, wel ongelooflijk veel tijd mee kwijt om het elke keer maar weer uit te leggen. Volgens mij is dat nog het ergste. Ja, ik denk dat, dat uh, iedere keer als men erover begint dat ik hetzelfde verhaaltje moet gaan vertellen, dat het op een gegeven moment wel een beetje ja, nou, vervelend wordt. Omdat je, je wil het toch op een gegeven moment afsluiten en gewoon uh, aan andere dingen gaan, uh, gaan denken, en ook over andere dingen gaan praten. En, uh... Dat zal ongetwijfeld na, na het Nederlands zelfde wel gaan gebeuren. Nog één dingetje dan. Uh, ik weet dat je Matthijs meteen na afloop van dat incidentje toen hebt gebeld. Uh, ik denk dat je hem nu weer voor het eerst hebt gezien. Hoe is dat gegaan? Gewoon normaal. Niet als, anders als, als normaal. Uh, het is ook niet zo dat ik, dat ik nu een haat voor Joris heb of iets. Uh, het, is, het is gewoon een incident. Uh, hetzelfde gebeurt, uh, gebeurt wel eens op het veld. Bij mij is het, uh, niet op het veld gebeurd, maar uh, ja, na de wedstrijd. En verder is er uh, helemaal niks aan de hand. Ja, Lens is natuurlijk uh, veel besproken. Geschorst geweest, uh, toch geselecteerd. Uh, afgelopen zaterdag was de schorsing voorbij. Vind jij het logisch dat hij er weer bij is? Ja, het is een moeilijke ethische discussie. Ik vind eigenlijk dat je had moeten zeggen... iemand die je uh, geschorst hebt, uh, laat die maar even. Um, tegelijkertijd, en dat zegt de KVB en daar hebben ze gelijk in... de schorsing is voorbij... Dus dan mag je hem wat dat betreft gewoon weer bij Nationaal 11 te halen. Ik weet niet of het heel chique is om het te doen. Je had ook kunnen zeggen, nu maar even niet. Maar behalve... Ik denk, als ik de baas was geweest, had ik dat gedaan. Ja, maar behalve die schorsing, die dan afgelopen is, daar kan je dan over discussiëren. Hij heeft van Gaal tot nu toe steeds gezegd, je moet wel spelen om in aanmerking te komen geselecteerd te worden. Ja, maar hij heeft ook elke keer gezegd, er zijn spelers voor wie ik een uitzondering maak. Dat heeft hij uh, met Arjen Robben al eens een keer gedaan, die, die Robben het laatste moment bijhaalde. Dat doet hij nu met Lens. Uh, wat ook ingegeven is door het feit dat Hunterlaar er niet bij is. Hè? Want zou die fit zijn geweest, dan hadden we deze discussie helemaal niet gehad. Nee, maar het gaat dan toch wel om het principe. Want hij heeft ooit gezegd, er uh, is een aantal spelers van, van wereldklasse. Daar maak ik eigenlijk altijd uitzending voor. Hij heeft hem van Percy, Snijder en Robben genoemd. Om Lens nou ook in het rijtje te zetten, gaat me iets te ver. Ja, dat gaat zeker te ver. Hoewel je ook kan zeggen dat Lens in deze kwalificatie de belangrijkste speler van Oranje is geweest. Is waar. Want die heeft belangrijke goals gemaakt en is, uh, heeft een ongelooflijke goede indruk gemaakt. Maar je, ik ben het met je eens, het gaat wat te ver om het op die manier neer te zetten. Maar ja, uh, nood breekt wetten, zullen we maar zeggen. Dat zal Van Gaal ook hebben gedacht. Dan heb je natuurlijk Arjen Robben. Hij is fit, uh, hij is erbij. Uh, er wordt uh, veel gespeculeerd over zijn toekomst bij Bayern München. Uh, heb je er met hem over gesproken? Ja, er verscheen uh, vandaag een bericht dat uh, Otmar Hietsveld, oud-trainer van Bayern... tegenwoordig bondscoach van de Zwitsers, um, een interview had gegeven... waarin hij wat had gezegd over de toekomst die Arjen Robben in zijn filosofie zou moeten bewandelen. En het kwam er eigenlijk op neer dat Hietsveld vond dat Robben maar beter kon vertrekken bij Bayern... Uh, daar heb ik hem even mee geconfronteerd vanavond en uh, hij moest er vooral heel hard om lachen. Ja, ja, als je overal op moet reageren wat andere mensen gaan roepen dan... Uh... Hietzfeld had nu weer wat gezegd hè? Ja, maar goed, uh, zo heb je een aantal korrivéen bij ons in Duitsland die af en toe uh, iets roepen of iets uh, meenen te moeten roepen. Uh, sommigen worden daar volgens mij vrij goed voor betaald dus... Nou ja, als ik dan elke keer mij, uh, daarop moet gaan reageren wat die mensen allemaal roepen, dan, uh, dan ben je een tijdje bezig. Wat, wat had hij nou gezegd? Jij zou niet passen in zijn ogen in de filosofie van Guardiola. Dus dan kon je maar beter, enzovoort. Nee, maar ik, ik moest heel erg lachen. Ik heb het gelezen. Er waren geloof ik drie regels, maar ik, ik, ik, ja, ik moest vrij hard lachen om, uh, om, uh, om zijn uitleg. Ik uh, ja, uh, noemde er nog twee spelers, geloof ik. En, uh, hij is bondscoach van Zwitserland, geloof ik. Ja, er was één speler, geloof ik, die paste helemaal in het systeem van Guardiola. En dat was toevallig ook in Zwitser. Dus ja, ik vond het wel, uh, wel komisch, ja. En dan uh, de week uh, in aanloop naar die eerste WK in land uh, tegen Estland. Dan volgende week dinsdag tegen Roemenië. Hoe ziet hij eruit voor, Ronanje? Eigenlijk zoals gebruikelijk. Uh, trainen vooral. Uh, zo hier en daar achter gesloten deuren. Dan is er weer eens een keer tijd voor een persconferentie en wat interviews. Uh, nou ja, en dan moet het er vrijdag allemaal van komen tegen Estland. In de ogen van Van Gaal, een elftal dat fysiek goed is en echt beter is dan Andorra. En waar het NEL zelf dan niet zomaar langs loopt. Ik denk dat dat wel meevalt om de simpele reden dat Estland de eerste drie kwalificatiewedstrijden zonder zelf maar een goal te maken verloor. Van nou ja, de B-keus uit onze pool, zeg maar. In Roemenië, Hongarije. En ze hebben met 1-0 gewonnen van Andorra. Dus dat is ongeveer de kracht. Ik stel me er niet te veel van voor. En ik denk dat het de NL zelf al zich realiseert dat het heel geconcentreerd uh, moet voetballen... en dat het zich dan over die twee wedstrijden bij winst... Uh, eigenlijk al min of meer geplaatst heeft voor Brazilië. Ja, te meer daar de andere wedstrijden natuurlijk interessant zijn. Hè? Op vrijdag uh, Hongarije-Roemenië en dan nog uh, op dinsdag Turkije-Hongarije. Er kan heel veel gebeurd zijn uh, na volgende week dinsdagavond. Ja, het kan echt zo zijn dat je dinsdagavond misschien niet officieel... maar wel voor je gevoel officieus dat je er echt al ongeveer bent. Dus uh, Bas Tichler... Um, waar NL zelf tot twee keer thuis speelt in de Arena... vertrekt uh, Jong Ranje voor twee oefeninterlands naar Israël. De keuze voor dat land is geen toeval, want in juni is er namelijk het EK. Bondscoach, bondscoach Cor Pot vindt deze uh, trip daarom erg nuttig. Ja, mijn wens was ook om tegen Israël een oefenwedstrijd te spelen... omdat je dan met een grote groep die uh, zowel staf als spelers... Kennis maakt met, met Israël. En dat is heel belangrijk, denk ik, in de voorbereiding op een uh, groot toernooi. Dat ze weten waar ze terechtkomen, wat ze te wachten staat. Zowel bij de douane als in het hotel, met het eten, met de trainingsaccommodatie. Dus ik ben daar heel blij mee. Dat is ook een hele bewuste keuze. Ja, een bewuste keuze. Dan ga je met een ploeg heen waarvan we allemaal niet weten. of dat straks ook je ploeg is op het EK. Nee, dat klopt, dat weet niemand. <laughs> Zelfs ik weet het niet. Want uh, daar kan nog heel veel in veranderen, natuurlijk. Hè. Uh, alle jongens die bij Nederland zelf te spelen hebben aangegeven dat ze heel graag mee willen. Dat betekent dus dat er nog een niks aan spelen, dus niet bij zijn nu. Er ja, zijn er wel wat bij nu. Dus het wordt een hele interessante periode de komende tijd. 26 mei moet je je definitieve lijst van 23 inleveren. Een aantal jongens heeft het al aangegeven. Strootman, Martens Indy, De Vrij, noemen maar een paar. Dat ze mee, euh, mee willen, meegaan. Wat zeg je tegen je jongens die eigenlijk de hele kwalificatie voor je gespeeld hebben... en die misschien nu op de WIP zitten? Hoe ga je dat oplossen? Nou, ik denk dat ik heel transparant moet zijn en, uh, en, en gewoon heel duidelijk. Uh, ik ga van tevoren zeggen hoe de situatie is. En dat doe ik al, Daar ben ik al mee bezig. Uh, om te zeggen van, ja, jongens, uh, als jongens van Nederland zelf te komen die daar een basisplaats hebben... dan zullen die de eerste keuze zijn, in eerste instantie. Ze moeten het wel laten zien uiteraard, want dan kan je zeggen, oké, okay, tot hier en niet verder... Maar als zij het goed doen, dan, uh, ja, dan begin je met die. Je gaat met je sterkste uh, opstelling spelen. Ja, het probleem is natuurlijk, je, je, je aanvoerder, is, het hele seizoen is Bram Nuitink. Ja. Daar heb je al mee gesproken. Ja, dus met Bram heb ik, uh, heb ik gesproken. En natuurlijk is dat voor Bram, zou het voor Bram een hard gelach kunnen zijn. Hij heeft alles meegedaan, hij is aanvoerder, zeer tevreden over hem. Hij is ook een hele prettige jongen. Uh, dat is ook de wet van de topsport. Uh, daar, uh, daar kan je geen concessies in doen. Nee, want straks komt Bruno Martens in, die om maar een naam te noemen. Huh? Die, heeft een, uh, die heeft een vlucht gemaakt in één keer. Een hele ongelooflijke uh, snelle vlucht naar de top. En uh, ja, daar, daar kan je omheen. Je hebt een bijzondere speler momenteel in je selectie. Kevin Leerdam. speelt bij Feyenoord vanwege allerlei perikelen. Daar zult het niet over hebben. Maar die speelt bij Jong Feyenoord. Wat zijn de afspraken met hem uh, en met jou bijvoorbeeld? Nou, okay. Het probleem is, normaal gesproken selecteer je hem niet. Ja, dat moet er gewoon eerlijk in zijn. Maar gezien het feit dat we in Nederland bijna geen behoorlijke restbacks hebben, en dan wil ik niemand uh, tekort doen, maar op, op dat niveau, ja, dan is Leerdom gewoon de beste uh, die erover is. We hebben Van Rijn nog, maar die zit bij een nlsa team Van de Wiel is te oud. Dus dan, uh, dan zijn we gauw klaar. Maar je hebt met Feyenoord wel een afspraak, begrijp ik? Ja, met, uh, met Ronald Koeman, uh, die ontzettend meewerkt altijd, moet ik eerlijk zeggen. Hebben we de afspraak dat hij iedere wedstrijd dat hij in tweede speelt, dat hij respect komt te spelen. Hmm. de eerste keer dat ik het nummer helemaal hoorde van Anouk Birds de, gaat deelnemen met dit nummer aan het Eurovisie Songfestival. En je kan er veel over zeggen. Je kan zeggen: het is een rock bitch. En we verwachten dit nummer niet van haar. Maar het is een beeld, een beeldschoon nummer. En misschien is het ook wel eens belangrijk voor Nederland. Iedere noot is spatzuiver gezongen. Dan Sporting Portugal verkeert in grote financiële nood. Deels als gevolg van de slechte resultaten. Deels door de onrust die er binnen de club heerst. De vier Nederlandse spelers bij de club: Van Wolfswinkel, Schaars, Labiat en Boedaroes Hebben al twee maanden geen salaris gekregen. Ik praat erover met José da Silva, onze correspondent. ...in Portugal. Goedenavond, José. Goedenavond. Waar wringt de schoen? Nou, op vele plekken, maar uh, het ontbreken van de sportresultaten... Uh, ...sporting is staat op dit moment op de tiende plaats in, de, in het Portugese kampioenschap. Dat is een, een, ja, een bijzonder slechte plaats voor een, een club die toch wel tot de eerste drie van, de grote drie van Portugal hoort. Um, ze hebben grote investeringen gedaan voor wolfswinkels, schaars binnengehaald, vele miljoenen uitgegeven. En um, het loont zich niet. Hè. Die resultaten komen uh, maar niet. Daarnaast is het zo dat er uh, ja, door die enorme onrust binnen de club uh, geen enkele geld schieter bereid is uh, om de club uh, bij te springen en dat is uh, ja een beetje dramatisch eigenlijk. En er moet weer een voorzitter weg dus. Ja en dan moet uh, de voorzitter weg. Het is de derde voorzitter in vier jaar. Het is uh, ja het is uh, enorme onrust binnen die club. Uh, ik, ik zie ik spreek eigenlijk dagelijks uh, clubleden die die vloek. Je kunt uh, tekeer gaan als, uh, als ze weer horen dat, uh, ja, dat, uh, dat, het, uh, dat Sporting niet gewonnen heeft of, of uh, uh, gelijk heeft gespeeld. Ze hebben slechts zes keer gewonnen in 23 wedstrijden en negen keer gelijk gespeeld en acht keer verloren. Dat is een blamage voor zo'n club. Zaterdag zijn er opnieuw verkiezingen bij de club. Verwacht je nog spectaculaire ontwikkelingen? ja, spectaculaire ontwikkelingen. Er wordt gesproken over de verkoop van, van, van Wolfswinkel. Dat, dat is al een tijdje, dat gerucht een tijdje aan de gang. Er worden nu clubs genoemd als ja, Norwich en de laatste is Newcastle. Maar ja, Newcastle schijnt niet de 15 à 20 miljoen te geven die Sporting wil op dit moment. Ze zouden slechts 10 miljoen willen bieden, heb ik begrepen. Nou, Sporting heeft gauw geld nodig, al was het alleen om salarissen te betalen, hè, want die, die die spelers krijgen al twee maanden niet betaald. Maar heb ik me wel laten vertellen dat ze de maand maart wel uitbetaald krijgen? Het is maar even de vraag of dat gaat gebeuren. Dus uh, ja, spe spectaculaire ontwikkelingen. Zaterdag wordt een nieuwe voorzitter gekozen. Het zou mij verbazen als uh, bijvoorbeeld van Wolfswinkel voor zaterdag wordt verkocht. Ik denk het niet. Geen spectaculaire ontwikkelingen, denk ik, tot zaterdag. Nee, maar wel aan de bestuurstafel. Want uh, vorig jaar wilde Carvalho voorzitter worden en presenteerde zelfs van Barsten als coach. Doet hij opnieuw mee? Hij doet opnieuw mee. Ja, ja hij doet opnieuw mee. Nou, hij verloren, hè, uh, dus uh, een jaar geleden, ja. uh, tegen deze Godinho Lopes. Uh, niet omdat de meeste leden niet op hem stemden, want de meeste leden hebben wel op hem gestemd op die Carvalho... Maar omdat de oude knarren, ja, laat ik het zo maar zeggen, de oude clubleden. Die, um, ja, het, is, het is een rare situatie bij Sporting uh, Portugal. Uh, sommige oude clubleden hebben 15, 15, zelfs 25 stemmen per man. Dus 40 van die oude clubleden hebben op het laatste voor ...zorgen dat Carvalho niet won, maar deze Godinho is. ...nou ja, ze, ik denk dat ze nu achteraf, als ze eraan denken... ...dat ze nu uh, ja, tot de conclusie komen hadden dat dat maar niet gedaan. Maar gaat hij het dan op woorden, denk je? Ja, het is moeilijk te zeggen. Er zijn twee grote kanshebbers op dit moment, Bruno Carvalho dus... En José Cosero. José Cosero is een oude uh, trainer van de club. Hè. Hij heeft ook uh, Porto getraind. Hij was niet zo succesvol bij Porto. Ook niet bij Sporting moet ik zeggen. Daarna is hij naar het buitenland gegaan. Ja, hij staat wel bekend als een, een grote... Ja, uh, uh, sportingista, zoals ze dat hier noemen. Dus hij is een, uh, uh, iemand uh, die, die de club uh, ja, omarmt. En, en alles weet van de club. En, en de oude bestuursleden zijn ook weg van deze José Cossero. Ja, Of hij gaat worden uh, weet ik niet. Hij zou een Voortzetting zijn van het beleid van deze Goedinje Lobby die er nog zit. En ik vraag me af of ze bij Sporting dat willen. Dus om die reden zal Bruno Carvalho een goede kans maken. Het is maar even afwachten. Dus we ja. moeten even wachten tot zaterdag. Afwachten, maar stel dat hij het woord. Gaat hij van Barsten weer bellen? Ja, ja, waarom niet? Uh, hij heeft nog tot nu toe niet gezegd welke trainer hij zou willen. Uh, omdat uh, toen heeft hij dat wel gezegd. Uh, maar dat was waarschijnlijk misschien niet zo'n goede zet. Want veel van die oude clubleden waren niet zo gek op die Van Basten. Uh, ja, hij is gek op het Nederlandse voetbal. Dat weet ik zeker. En, en uh, ja, uh, nou ja, ik heb begrepen ook dat Van Basten het heel goed doet op dit moment bij Heerenveen. Het begint niet, maar nu weer wel. Dus uh, misschien gaat hij hem bellen. Misschien gaat hij een andere bellen. Misschien gaat hij een andere Nederlandse trainer bellen die die op dit moment geen club heeft, uh, van Maarwijk, wie weet, who knows. Maar we moeten even afwachten. Dankjewel, José. We volgen het. In, so in Sochi kregen de internationale schaatsers vandaag... voor het eerste kans de Olympische baan te testen. Drie dagen voor het WK-afstanden begint, gingen de deuren open. En Steven Dalebout keek mee. Het Olympisch dorp is nog één grote puinhoop... maar ben je eenmaal de veiligheidscontrole bij de schaatsbaan door... dan kom je in een spiksplinternieuw gebouw terecht. Je kan het zien, de verf zit nog maar net op de muren en de ruimtes zijn er groot wijd. De deuren naar de ijzalf zelf, als je die opent, dan valt het licht je meteen op. Het is hier lichter dan in andere hallen. En de lege stoeltjes hebben verschillende kleuren oranje. dat ja, is een mooie baan. Sven Kramer maakt zich klaar voor de training en kijkt om zich heen. Ik, heb, uh, ik ben natuurlijk al in een kolom en een staan geweest en uh, uiteindelijk uh, lijkt hij er wel heel veel op. Eigenlijk is hij identiek en... De coaches van Kramer klimmen de tribune op. Geert Kuiper zat in de bocht op de bankjes de hal in te turen. Wat vind je ervan? vind je ervan? Ja, ik vind het een mooie ijsbaan. Dat hebben ze goed gedaan. Hey, uh, mooi licht en uh, vrolijke kleurtjes. En, uh, ja, die je kunt zien, het is dus, uh, butter en buiten geloof ik. Of in ieder geval een Nederlands uh, idee... En heeft zich al wat bewezen in Astana bijvoorbeeld. En dat is ook een hele mooie ijsbaan. En daar hebben ze ook goede ijs. Dus uh, nou, ik ben heel benieuwd of dat ook zo is. Maar het ziet er uh, optisch in ieder geval goed uit. Ik sta nu op de hoogte van de, van de ijsbaan. Je hangt zeg maar, een metertje hoger over de balustrade. Wat fotootjes gemaakt ook? Ja, dat is ook mooi als er uh, veel licht is. En, als, en dan wil met een mobieltje in ieder geval ook een beetje een fatsoenlijke foto uh, op het scherm verschijnen. Meestal is het te donker binnen. Maar, uh... Hij is echt extreem licht en dat is wel heel erg mooi. Dat geeft ook een uh, goede sportbeleving over het algemeen. U hoorde al even de naam van Bertus Buttervallen, de Nederlandse ijsdeskundige... die betrokken was bij de bouw van deze Adler Arena. Bart Schouten, de coach van Canada, staat op het middenterrein en kijkt om zich heen. En hij ziet dat Butter zijn vingerafdruk heeft achtergelaten. Ja, ik ken Bertus al wat langer. Ik denk vanaf mijn 13e of 14e dat hij op de ijsbaan in Haarlem ijsmeester was... En, uh... Na Colomna en Astana is dit natuurlijk een hal die uh, ja, diezelfde kenmerken heeft van, uh, van Bertus. En, uh, je ziet ook het, uh, het dak heeft aluminiumfolie om, om uh, ik denk het warmte en ook licht uh, te reflecteren. Een hal is in feite een soort vierkante doos eigenlijk waarin de, de ijs baan Is gebouwd en de tribunes, natuurlijk, en het dak is ook helemaal plat. Hè? Niet zoals we de T12 kennen met allerlei buizen en gewelven in het dak. Ja, ja, het dak is helemaal plat, maar hij is natuurlijk niet vierkant, als ik je mag corrigeren, want hij is natuurlijk rond, hij is echt ovaal. En dat heeft, hij ook, heeft Bertus Bitter ook met, met het oog op een, op een, een whirlwind, uh, whirlwind, sorry, een, een, draaiwind. een draaiwind, wervelwindje ontworpen. Dus hij wil echt inderdaad dat de dat de, de lucht die door de schaatsers in beweging wordt gezet, die ook blijft, blijft rondgaan. En de, de hoeken zijn rond. De hoeken, de hoeken zijn rond. En de ventilatoren die zijn uh, ook uh, al uh, ja, hetzelfde principe als uh, Kolomna zeg maar, neergezet. Dat, je, dat ze ook met de wind mee, met een rijrichting mee, zeg maar, wind kunnen maken. En het is dus licht. Zo licht dat je je ogen vanzelf dichtknijpt als je de hal inloopt. En dat de Russische coach Kostapoltavec met een zonnebril rondrijdt. En aanschijnt het schijnt willen de schaatsers dat vanaf komende donderdag ook gaan doen. In de kantoren doen de Russen het laatste werk in aanloop naar het WK. So I, I okay. Terwijl tien passen verderop Olympisch kampioen Mark Tuitert met een glimlach op de tribune plaatsneemt. Ja, hier moet het gebeuren. Hè? Dat is even wel iets speciaals. Ja. Dat is uh, niet als je zomaar een ijshal binnenloopt hier. Nee, want wat je ervan? Ik vind het eigenlijk best wel heel mooi. Ik vind het wel... Uh, ik, ik zie hier wel uh, Olympische Spelen gebeuren volgend jaar, ja. ja ik, uh, t, wel, het doet klein aan, maar uh, wel compact. Ja, ik vind het... Uh, ik, uh, ik, uh, ik zie het wel voor me. Ja, dan ga je ervoor zitten en wat, ga je er ook meteen al denken van ik rij hier dan volgend jaar en dan wil ik dat doen, en zus en zo. Nou, niet, niet zo gedetailleerd, maar ik denk wel van... Uh, ik probeer me wel een beetje in te beelden hoe het hieruit ziet volgend jaar, ja. En dat het... Uh, ik was zo'n jaar van tevoren ook in Vancouver en dan, uh, nou, dan weet je gewoon dat het, het ziet er heel anders uit uh, volgend jaar natuurlijk. De, de sfeer en de aankleding, dat probeer je een beetje voor te stellen. En, uh, nou, we hebben eerst nog een WK hier natuurlijk, daar gaat het eerst om. Maar uh, het eerste wat je hier denkt uh, zijn de spelen. Ja. Do you like good music? De Conley met uh, Sweet Soul Music. Een paar weken geleden had ik het over de Swing Soul Machine... en de Rotterdamse Free in inmiddels veel reacties gekomen. En die bands die treden op of gaan weer optreden... en daar verheug ik me op. Echt de ouderwetse soul. Het is nog even weg, maar de aftrap werd vanavond al vastgegeven in Amsterdam. Ik heb het dan over de WK-roeien van volgend jaar augustus op de Bosbaan. Vanavond werd duidelijk dat de begroting inmiddels helemaal rond is... maar voor een uitgebreid breedtesport en entertainmentprogramma... zijn nog wel enkele miljoenen extra nodig. Al dus oud Irene IJs namens het organisatiecomité... Uh, ja, het, de begroting er is rond, betekent dat het toernooi er is. Die, die gaat komen. Uh, wat we hebben is, een, uh, ja, is gewoon een WK zoals die, de, he, de, met alles erop eraan, zoals hij zou moeten zijn. Maar wat we echt willen van het WK is: een, onze ambitie is nog niet rond. Onze ambitie is om daar echt een groot feest van te maken. Waar veel mensen naartoe komen, waar ze van alles kunnen beleven en tegelijkertijd ook nog groeien zien. Uh, waarmee we een jaar lang van tevoren het land ingaan. Om in de grachten te gaan sprinten, om met, uh, met ergometers, hè, met rooggroeimachines op pleinen en in scholen mensen kennis te laten maken met roeien. Uh, eigenlijk gewoon heel veel spin-off te genereren rondom dat WK. Het WK eigenlijk het als moment gebruiken om, om uh, ja, mensen te laten kennis maken met dat roeien en wat je er al mee kan. Dat kost ook geld. En misschien niet zo'n beetje ook. Is dat geld ook al binnen of kan iedereen zich kort door de bocht nog melden? Nou, dat is eigenlijk uh, waar we het vandaag uh, over, over hadden. Eigenlijk over goede ideeën. Van waar zou je nou zo'n evenement goed voor kunnen gebruiken? En hoe zou je daar nou een link mee kunnen leggen met, uh, met een bedrijf of met een product of whatever uh, jij goed kan? Wij zijn eigenlijk op zoek naar partners. Dat is de boodschap denk ik wel van vandaag. Naar partners die uh, met het roeien iets zouden kunnen. En waar wij uh, ook iets mee zouden kunnen. Waar we samen eigenlijk het, het, het, het roeien kunnen gebruiken om daar echt... Uh, ja, echt uh, met een win-win uh, echt iets moois van te maken. En, en dat naar de mensen te brengen. Uiteindelijk draait het, uh, het roeien om de roeiers, de sporters. Dit is de Amtswoning van de Amsterdamse burgemeester, Ebert van der Laan, die er niet is. Claudia ja, jij zit wel in deze prachtige kamer. Als je al die sprekers hoort, want er zijn er een aantal geweest vanavond, uh, richting zo'n WK volgend jaar. Uh, ja, leeft het al of is het nog heel ver weg?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 Wat is het iets bijzonders? Sowieso dat het toernooi in Nederland wordt gehouden. Het is dus voor de eerste keer sinds 1977. Toen was jij nog niet geboren. En uh, ja, Het is toch in eigen land. Ja, ik vind het een fantastische ervaring. Het, uh, de bosbaan voelt voor mij als een stukje thuis. Uh, ik ben er heel wat uren per dag te vinden. Uh, en het is een ontzettend grote eer, zo zie ik het, om, om voor mijn... Uh, in, in mijn eigen land, voor mijn eigen land, uh, te mogen gaan strijden om die medailles. En uh, dat, dat voor het thuis publiek uh, te mogen roeien. Ja, ik, uh, ik denk dat het ontzettend veel uh, extra energie gaat geven. Daar heb ik de afgelopen jaren in het roeien steeds gehoord. Ja, we denken toch eigenlijk in een ja, cycli van vier jaar. Uh, Olympische Spelen, Olympische Spelen. Nu zit er precies tussen Londen en Rio en WK in eigen land. Is dat goed? Of komt dat bij wijze van spreken ook ongelegen, omdat het zo goed niet was in Londen? Um, wat mij betreft komt het juist ontzettend gelegen. Want uh, zoals je het wel, uh, wel goed bemerkt, is een vierjarige cyclus uh, nog best wel lang. En wij hebben dus uh, ja, gewoon precies midden in die vierjarige cyclus hebben wij het WK Eigen Land. Um, wat een uh, ja, heel mooie pijler is uh, om in eerste instantie ons te, om, om ons op te richten. En uh, ja, dat komt juist ontzettend goed uit. We zijn eigenlijk ook al heel hard bezig voor, voor Korea, waar uh, deze zomer de wereldkampioenschappen zijn. Maar het WK Eigen Land is natuurlijk wel echt iets speciaals. En daar, uh, ja, dat is juist ontzettend welkom om dat we als middenpunt, middelpunt te hebben in die vierjarige cyclus. Tot slot hoorde je dus roeister Claudia Belderbos in gesprek met verslaggever Ragnar Niemeijer. Belderbos won op de Olympische Spelen van Londen de bronzen medaille met de Vrouwen acht. Vannacht. Ja, het wordt weliswaar een lange nacht, denk ik... maar wel een hopelijk hele mooie nacht... speelt het Nederlands team in de halve finale van de World Baseball Classic. De Dominicaanse Republiek is dan de tegenstander... in het AT&T Park in San Francisco. Nog iets meer dan drie uur tot de wedstrijd... en de spanning neemt toe en toe. Iemand die de spanning zeker moet voelen... is startentwerper Diego Marquell. De pitcher moet de slagkracht, het sterkste wapen van de Dominicanen, gaan tegenhouden. Ik heb geen last van druk. Ik denk... Uh... Hoe dat? Ja, ik, uh, ik denk ik heb altijd uh, wilde ik uitdagingen en hoeveel, zoveel mogelijk uitdagingen voor mij is. Denk uh, kan ik beter focussen en zo. En ik voel geen druk tot nu toe, op mijn schouders. Ik, uh, ik, heb, ik denk. Uh, um, uh, geloof in mijn team. In mijn hele team. Iedereen staat achter mij. En ja, daarom doen we het samen en we hebben lol. Dus we hebben niks te verliezen. Zo kijk ik het. En daarom denk ik wij hebben geen druk. Die hebben wel druk. Want die moeten iets laten zien. Maar wij niet. In dit schitterende stadion in San Francisco, waar het ook nog eens prachtig weer is... wordt het voor Diego Mark wel de belangrijkste wedstrijd uit zijn leven. Zoals het voor het totale Nederlandse honkbal misschien wel de belangrijkste wedstrijd uit de historie wordt. Dat is ook zo, in mijn opinie, ja. Uh, want uh, het is uh, ja, de halve finale van de WBC en het is tegen de Dominicaanse Republiek. Ze hebben allemaal uh, major leaguers en wij niet. En um, ja, als we de finale halen van, de, van deze WBC, dan, dan zou het... Uh, echt uh, geweldig zijn. wel is dit toernooi uitgegroeid tot de beste Nederlandse pitcher. Hij zorgde voor winst in de belangrijke wedstrijden tegen Korea en Cuba. Volgens de mensen rond het team is hij in de vorm van zijn leven. Ja, ik, ben, ik denk na een lange tijd kan ik zeggen dat ik ben in de vorm van mijn leven. Ik heb hard gewerkt in de winter. Ik ben tien uh, kilo's kwijt en uh, ik wilde hier op het uh, denk belangrijkste toernooi en uh, belangrijkste wedstrijd ook gooien. En de beloning voor dat harde werken krijgt hij nu met zijn plaats op de heuvel tegen de Dominicaanse Republiek. Dat team kwam tijdens de training van Oranje het stadion binnen. En dan kregen ze een warm welkom door Vladimir Ballantin. Het zijn grote kerels, die Dominicanen. Met veel ervaring, veel klasse en al zes overwinningen op zak in dit toernooi. Oranje kan de borst nat maken. Kijk, tot zover hebben we een uh, goede. We prestatie gekregen van de werpers, de starting werpers en uh, ook, ook van de bullpen. En uh, heel goed verdedigd in de wedstrijden, die we ze dat zover gewonnen hebben. En uh, aan de slag hebben we de, de punten gemaakt die nodig waren. Dus uh, zo moeten we gaan spelen. Hun um, hebben we nog uh, geen wedstrijd verloren, dus ze zijn heel goed in het spelen. Um, maar we moeten geen fouten maken. Als we een foutloze wedstrijd spelen, dan hebben we een kans om te winnen. Dat is uh, Hensley, Hensley Meulens tegen verslagwerker Hank Kok. We hebben op dit moment uh, contact, uh, want over ruim drie uur beginnen de Nederlandse honkballers in San Francisco. Dus aan die halffinale van de World Baseball Classic tegen uh, de Dominicaanse Republiek. Met uh, contact met de perschef van uh, de honkballers, uh, Duco Afspoel. Goedenavond. Jack, goedenavond voor ja, jullie. Voor ons, ja, ja goedemiddag uh, bij jullie. Uh, niet zijn nadele van jou, maar we hadden gedacht de technische directeur aan de telefoon te krijgen. Robert Eenhoren, uh, ook de assistentcoach van dit moment. Maar die is even niet beschikbaar. Wat is hij aan het doen? Die zit bij, met alle pitches uh, bij elkaar. Het is op een kamer hier uh, na drie meter vandaan. En die zitten uh, alle slagmensen door te nemen van uh, de Dominicaanse Republiek. Wat hun uh, goede punten zijn, wat hun mindere punten zijn zeg maar, in de slagzone... en hoe ze bestreden moeten worden, daar uh, zal het ongeveer over gaan. Ja, het, het is een kleine sport, honkbal. Uh, ik ben een honkbalfreak, er zijn er inmiddels uh, steeds meer, zeg maar. Uh, iedereen is in spanning. Uh, hoe is het met de ploeg? Nou, het is hier geen kleine sport, hoor. honkbal. Uh. Nee, nee, nee, maar uh, ik heb het over... Met de ploeg gaat het goed. We zijn hier om, uh, moet ik moet even kwart over tien juli tijd aangekomen, dus dik een half uur geleden... Daar zitten dan uh, zes uh, motoren met uh, sirenes voor om elke kruising af te zetten, zodat je geen tijdverlies leidt. Nou, iedereen is nu aangekomen, die is aan het verkleden. Of ik sta nu in het krachthonk en daar is rotje benadina nog uh, wat aan zijn spieren aan doen. Anderen zijn even aan het eten, uh, sommigen zijn nog bij de visio. En het is allemaal nu nog heel ontspannen. Om uh, zeg maar half twaalf jullie tijd gaan ze het veld op, dan gaan ze stretchen. En dan 25 minuten later begint de betting practice. En dat duurt ongeveer 50 minuten. En dan komt er nog uh, 10 minuutjes uh, infield. Nou, dan gaan uh, de schone shirtjes aan. Wordt er nog wat gedronken. En dan uh, gaat het dus een beetje beginnen met voorstellen. En zijn er volksliederen. En om over, nee, 8 over 2 juli tijd. Vannacht uh, is, wordt de eerste bal gegooid. Ja, nee, uiteraard is het een grote sport in de Verenigde Staten. Maar hoe groot is de teleurstelling daar dat de thuisploeg er uiteindelijk niet meer bij is bij de laatste vier? Ja, heel groot volgens mij. Je, je, je hoort van een aantal mensen dat ze op tv eigenlijk uh, nu vergeten zijn. Alleen MLB Networks, uh, dat is een 24 uur uh, honkbalzender, die, uh, die zendt het allemaal heel keurig en, en vooral ook heel mooi uit met heel veel aandacht. want Er staat hier op het veld een enorme studio uh, opgebouwd uh, uh, vlakbij het eerste honk en uh, ja, dat ziet er allemaal prachtig uit. Mark uh, Ja, ik weet, niet, ik, weet, ik weet ook niet hoeveel mensen er komen. Hoor. Gisteren bij Japan uh, waren er ook 33.000 mensen. Nou vind ik nog heel wat hoor. Dus, uh, en er komt hier wel een grote uh, Nederlandse kolonie. Eigenlijk uh, onder aanvoering van de consul naar het stadion. Mark Wel uh, is de opener op, uh, op de heuvel. Ja. Uh, wat is de grootste opdracht? Uh, uiteraard om de mannen niet echt te laten slaan. Maar uh, ik heb ook begrepen om de bal een beetje laag te houden. Ja, de, de, de, ja de, bal, de bal laag houden is altijd goed. Als je de bal, dan, dan, dan is het veel lastiger om hem eruit te slaan. En vooral ook uh, ja, veel slag te gooien. Dat is, dat is het belangrijkste. Maar het, wat ik al de hele drie weken hoor: is hou de bal laag. En, uh, dat, is, uh, dat is het belangrijkste. 2009 was het de sensatie. Twee keer winnen van de Dominicaanse Republiek. Uh, op herhaling, dat is natuurlijk de kreet. Uh, de revanchegedachte bij de Dominicanen zal groot zijn. Ik heb begrepen dat die heel erg groot is. Ik denk dat ze toen één keer verliezen van Nederland, ja, dat kan een keer. Twee keer van Nederland verliezen, dat kon eigenlijk helemaal niet. Ja, en als ze nu voor een derde keer zouden verliezen, dan, dan ja, dat zou verschrikkelijk zijn. Maar goed, de druk ligt daardoor ook wel heel erg bij hun. Zover hondballers daar echt last van hebben. Ja, dan even over die groep pratend. Hè. Het is uh, een groep die bij elkaar gebracht is, van mannen die elkaar min of meer kenden, en soms helemaal niet kenden, maar het lijkt een heel homogeen geheel meteen. Ja, nou ja, ik was bij TK erbij. Ik ben tussen 2005 en 2008 bij geweest. Dus voor mij was ook een aantal spelers nieuw. Uh, maar het, ja, je ziet gewoon dat het, plezier, het onderlinge plezier is ongelooflijk groot. En, en, en, en uh, Andrew Jones is al een keer aangehaald, hij was in 2006 erbij. Toen was zijn inbreng uh, zeer miniem. En nu is hij een van de grote leiders van het team. En uh, ja, ook zijn prestaties zijn goed. En iedereen gaat mee En iedereen gaat, er mee. En, uh, iedereen gaat uh, enthousiast met elkaar om. En natuurlijk spelen overwinningen daarbij ook een belangrijke rol. Dat is het makkelijker om plezier te hebben dan als je, als je verliest. Uh, ik neem aan dat er om het team heel veel mensen heen loopt... van de Major League uh, clubs en ook vanuit Japan bijvoorbeeld... Uh, om aan mensen te trekken die nog niet ergens spelen. Klopt. We zijn uh, al vorige week al twee jongens hebben een, een contract gekregen. Kurt Smith en uh, Nashenko Ricardo... En uh, nou ja, voor een aantal andere spelers schijnt ook belangrijk te zijn, onder andere uh, Mark Wel, die zou misschien naar Japan kunnen. Maar die heeft zelfs iets van, laat het ineens maar vanavond gooien en hopelijk spelen we morgen nog de finale. En dan ga ik wel eens kijken wat ik uh, daarna ga doen. En zo geldt het voor meerdere spelers hoor. Uh, Boyd, Pawelek en, uh, en, en, en ja, een aantal jongens die hebben gewoon een kans om misschien uh, weer als prof aan de slag te gaan. Ja, en, en de honkballers uh, maken steeds grotere stappen. Steeds meer spelers die, uh, die die plas overgaan. Het is goed voor het Nederlandse honkbal en nu maar de doorstart krijgen in Nederland. Hè, dat het groter wordt dan het daadwerkelijk op dit moment is. Ja, moet je daar denk ik ook geen wonderen van verwachten. Dat, uh, kijk, het blijft natuurlijk een kleine sport. Het zou mooi zijn als je uh, iets minder kleine sport wordt. En je moet vooral van dit ge uh, succes genieten. En aan mij als perschef natuurlijk om uh, ook proberen als we terug zijn daar weer een vervolg aan te geven. En uh, daar zal de bond ook zeker wat mee doen. En het is ook heel interessant om te zien wat uh, al die jonge jongens als Schoop en Boogaerts en, en Simmons en Bovar, uh, waar die over drie jaar staan, uh, die zijn allemaal talentvol. Bovar geldt het, uh, zelfs als het allergrootste talent wat er, wat er is in Amerika. Ja, ik ben echt heel benieuwd waar die jongens over drie jaar staan. Uh, het zou me niet verbazen basis als ze allemaal basisplaatsen... bij mensen lichtteams hebben. Oké, okay. heel veel succes. Wensen allemaal veel succes. En geef Robert-Enoor van mij even een tik op de pet als je wil. Dank Dankjewel. Oranje speelt vannacht dus om twee uur tegen de Dominicaanse Republiek. De wedstrijd is live te volgen op deze zender op Radio 1... maar ook op tv, op Nederland 1 en op internet op www.nos.nl. Dan hebben we natuurlijk nog berichten. Fortuna zit daar tegen Cambuur in de Jupiler League 1-0. Go Ahead Eagles tegen Excelsior 4-1. Cambuur blijft zesde met 41 punten evenals Go Ahead. En de Eagles hadden daar twee wedstrijden meer voor nodig. Fortuna is nu daarnaast naaste belager. Excelsior heeft op de ranglijst alleen. Excelsior, on, of Eindhoven, onder zich. En dan Johnny Hogeland die keert vermoedelijk terug uh, op, uh, in het Willem-Pinoton eind april. De zeeuw de zal dan van start gaan in de Ronde van Romandië Hogeland werd vorige maand in Spanje geschept door een auto... en raakte daardoor ernstig gewond. En de renner van Vakant gaat nu een maand uh, voluit trainen... om op zijn oude niveau te komen. En uiteraard uh, weer een dopingbericht. Seurensen heeft ook toegegeven dat hij tijdens de wielerloopbaan... EPO en cortisone heeft gebruikt. Dit was Langs de Lijn voor vanavond. Direct is er het oog op morgen met Eva Jinek. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.